Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Syrië weert alle Turkse passagiersvliegtuigen boven zijn territorium. Besluit is dus een reactie op de Turkse mededeling... dat het land verdachte Syrische toestellen zal dwingen te landen... zoals van de week een keer is gebeurd. Volgens Ankara vervoerde het toestel dat toen gedwongen werd te landen... Russische munitie, die was bedoeld voor het Syrische leger. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat het Syrische regime clusterbommen gebruikt. De bommen zouden zijn gedropt in het gebied waar de afgelopen dagen zwaar is gevochten met opstandelingen. Human Rights Watch roept Syrië op er onmiddellijk mee te stoppen... omdat de clusterbommen door de internationale gemeenschap worden gezien als een onmenselijke methode. In België worden vandaag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Vlaamse nationalisten spreken van een referendum over de landelijke regering van premier Di Rupo. Alle ogen zijn gericht op Antwerpen, waar de Vlaams-nationalist Bart De Wever burgemeester wil worden. In de peilingen gaat de leider van de N-VA ruim aan kop. Een touringcar van een Deense voetbalclub is gisteravond laat in Duitsland uitgebrand. Daarmee raakten 22 mensen licht gewond. Ze werden voor behandeling van onder meer ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten 73 passagiers voor het merendeel kinderen... Deze bus was op weg naar Spanje toen er in de buurt van Keulen brand uitbrak. De brand is vermoedelijk ontstaan in de motor. Bij een politieachtervolging in de Rotterdamse deelgemeente Overschie... is een man met zijn auto tegen een verzorgingshuis gereden. Niemand raakte gewond. Agenten wilden de man aanhouden omdat ze vermoeden dat hij met gestolen nummerplaten rondreed. Verdachten gingen vandoor. Op een kruispunt verloor de man de macht over het stuur. Hij is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen.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 Dit is het journaal van Rona Zoontjes. Mijn goede nieuws van deze week is... dat ik de sleutel heb gekregen van mijn nieuwe huis. Ik ben er heel erg blij mee. We zijn volop aan het klussen. En gelukkig heb ik een hoop hulpjes die mij helpen. Zoals mijn ouders, familie en vrienden, vriendinnen. En erg gezellig is het. We gaan er een knalfeest van maken als het helemaal af is. En dan gaan we natuurlijk uiteraard een leuke housewarming van maken. Dit is het journaal van Rona Zoontjes. Klaar voor de start...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 4 minuten over 6 op 14 oktober 2012. Je luistert naar Start en je luistert naar Radio 1. Een hele goede morgen zometeen Ferdinand en voetbal. Je hoort welke tv-programma's je deze week echt moet gaan kijken. En Koen Weiland gaat zich proberen te plaatsen voor het WK FIFA vandaag. En dan heb ik het over gamen zometeen hoor je daar meer over. Irene Schouten won gisteren op de onverdekte Jaap Edebaan in Amsterdam... de eerste wedstrijd voor de KPN-Cup in de eindsprint. V won zij van Carla Zielman en Fosco Tamer van de Bal. En met de mannen won Arjan Stroetinga. Nick Viergever heeft gisteravond voortijdig de training van het Nederlands elftal verlaten. De verdediger van AZ greep naar het duel met Dirk Kuyt naar zijn linkere knie en verliet daarna strompelend het speelveld. De medische Staf kan nog niet zeggen wat er nou precies aan de hand is. En ze worden geliefd en gehaat op de voetbalvelden... maar je kan ook niet zonder zonder scheidsrechters. Nou, wat zijn dat toch voor figuren die liever de wedstrijd leiden... in plaats van het spel winnen? Schuilt er in iedereen een goede scheidsrechter... of moet je wel toch wel, wel een beetje bepaalde kwaliteiten en capaciteiten hebben? Dick van BNN University ging op de koffie bij de KNVB... en testte opkomend scheidsrechter Martin van den Kerkhoff op zijn kwaliteiten. Als scheidsrechter neem ik aan dat je ook een goede conditie moet hebben... en je moet verstand hebben van voetbal en van de regels. Jij wilt verder komen in het scheidsrechtersvak... Dus die twee gaan we nu uh, combineren. We gaan kijken hoe, uh, hoe fit je bent en uh, hoeveel verstand je daadwerkelijk hebt van, uh, van voetbal. En uh, wie weet, win jij de, ja, de grootste prijs die er door BNN ooit aan scheidsrechters dus is uitgereikt. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Nou, dan gaan we nu klaar voor de start. Af. Yes. Vraag 1: Waar moet de bal liggen bij het nemen van een hoekschop? Is dat A. Binnen de kwartcirkel van het dichtstbijzijnde hoekschopgebied? Is dat B. Vanaf de tribune? Is dat C. Net buiten de kwartcirkel. Of is dat D? Zie maar wat je doet. Oeh, dat is wel lastig, hè? <laughs> maar dan ga ik toch voor uh, antwoord A. Antwoord A is goed. Hou je het nog een beetje vol? Uh, je rent wel erg hard. <laughs> maar gelukkig doen we dit vaker. Blinde vink, hi-ha, hondenlul, dat soort uh, dingen. Dat worden wel eens naar scheidsrechters geslingerd. Heb jij, uh, merk jij dat ook? Ja, de, de termen die jij gebruikt dat zijn een beetje nog de oude klassieke... Uh, uh, ja, spreekkoren. Het zou leuk zijn als het daarbij bleef. Uh, af en toe uh, is het uh, wel eens schrijnend wat er nog meer geroepen wordt. Uh, ja, natuurlijk wordt het geroepen, maar het hoort bij je beroep. Uh, helaas, moet ik er wel bij zeggen. Wat is de maximale lengte van een voetbalveld vastgesteld door de KNVB? Is dat A, 100 meter, B, 103 meter, C, 104 meter of D, 105 meter? Oeh, dat is een lastige, maar dan ga ik voor antwoord uh, D. 105 meter. En ook dat is weer goed. Ik ben echt verliefd geworden op het, op het fluiten bij de F's en de E'tjes. Uh, de, de kluitjes waarbij je soms de bal gewoon even tien seconden niet meer ziet. Ja, daar uh, is echt de pure liefde voor het spel. En daar ben je echt spelleider. Uh, dat betekent dat als een, een kindje zijn handen omhoog houdt en de bal komt tegenaan... dan is het niet direct hens, want uh, die schrikken gewoon nog van de bal. Dat moet je allemaal een beetje proberen te, te snappen en uh, te begeleiden. Uh, dus, dus begin met de allerjongste en dan ga je vanzelf zien hoe mooi het is om, uh, om, om die wedstrijden te leiden. Nu vraag 3. Wat was het laatste internationale optreden van de Italiaanse scheidsrechter Pierluigi Colina? Is dat het WK van 2002, het EK van 2004, het WK van 2006 of het EK van 2000? Volgens mij was dat het WK van 2002. Ook dat is goed! Yes! yes jij hebt de officiële BNN-scheidsrechtersprijs gewonnen. Even uitheigen. Ik moet stoppen met roken. Ja, het gaat mij beter af gelukkig. Het gaat jou inderdaad een stuk, een stuk beter af. En dan heb jij van ons, krijg jij van ons de officiële BNN-scheidsrechtersfluit. Kijk, nou, daar ben ik blij mee. Ja, en ik uh, had het vorige week nog over het feit dat uh, niemand bij BNN University een goede conditie heeft. En ook deze week is dat maar weer eens een keertje. Gebleken! Martin is trouwens uh, volgens de test met de vlaggenwimpel geslaagd voor dat scheidsrechtersvat. Vak nu fluit hij nog bij de Jupiler League, maar uh, ongetwijfeld binnenkort ook bij de Eredivisie. Gisteren ging het balletje weer rond bij alle amateurverenigingen. En, en op deze manier werd uh, over de scheidsrechter daar gedacht. Wat ik van de scheidsrechter? Ik vind dat hij uh, goed fluit. Nou, hij heeft het in de hand. En, uh... nou, hij doet het wel aardig. Mijn zoon kreeg weinig vorige week een rode kaart. Omdat hij na de wedstrijd zei dat hij niet zo best was. Ik denk dat hij redelijk floot. Ik heb een paar fouten gezien, maar goed, dat kan altijd. Hele goede scheidsrechter. Ik ben zelf scheidsrechtercoördinator. Dus daarom kom ik ook kijken. <lacht> Dit is een hele goede scheidsrechter. Nou, uh, schei scheidsrechter was goed. Maar de grensrechter uh, die kan wat beter. Nou, want volgens mij kon de eerste doelpunt, wat afgekeurd was, kon geen buitenspel zijn. Als dat gebeurd is, moet, uh, moet, uh, moet het weer op nul staan en moet je gewoon voor de winst gaan. Ja, je ja, heeft hebt er goed gefloten. Uitstekend gefloten. De man voelde de wedstrijd goed aan. Vond ik wel goed, ja. Nou, ik heb niet alles gezien, de helft. Maar het uh, werd redelijk, vond ik, ja. Prima. Overtuigend. Uh, niet al te veel fouten. Dus, maar nou ben ik wel een beetje voor gezag. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. We gaan praten over voetbal en er valt ongetwijfeld heel veel te bespreken. En dat doen we met Ferdinand. Ferdinand, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege, maar vooral frisse zondagmorgen. We schrijven 14 oktober 2012, een week die achter ons ligt. Een week van het lekker betreft de onderhandelingen tussen de VVD en de Partij van de Arbeid in Politiek Den Haag. Het was de week van de afscheidsreceptie van GroenLinks. De week waar Bram van Ooyek de nieuwe fractievoorzitter van deze partij werd. Een week waar de situatie in het grensgebied tussen Syrië en Turkije steeds slechter wordt. De week waar bondscoach Van Gaal en zijn mannen aan de bak moesten op weg naar 2014 toe... en ze de punten, de drie, in de tas konden stoppen... De week waar Rafael Ferdinand van de Vaart toetrad tot de Club van 100 Honderd, zijn honderdste cap tegen Andorra en Luc. Het was de week waar de Nobelprijs voor de vrede werd toegekend aan de EU. We gaan over tot de orde van de dag. En dan valt het me op, Ferdinand, dat je er misschien een... of misschien heb ik het net even gemist, maar dat je er eentje vergeet. Het was ook de week dat uh, Lance Armstrong van zijn voetstuk is gevallen, toch? Of, uh, ja. of, je, of, of, of, had, of had jij dat... Had je het wel zo verwacht dat je dacht van, nou, dat, dat, dat neem ik dan even niet mee? Want het dat, dat was, dat was wel te verwachten allemaal. Het, weet je, ik volg het wielrennen ook, hoor. En met name de laatste jaren is er heel veel te doen geweest rond deze wielrennen. En toen ik het uh, de afgelopen week zo hoorde, ik keek er niet vreemd van op, hoor. Want ik denk dat er nog meer dingen los gaan komen. Omdat er zoveel gedoe is, jongen, wat betreft het wielrennen. Kijk maar naar de laatste uh, jaren, wat betreft die Tour de France... Mm. En nogmaals, ik had hem ook in dat kolommetje van me kunnen opnemen. Joh, maar toen ik het hoorde, het was voor mij geen nieuws. Eh, nee. Ik dacht van, nou ja, het zou wel zo zijn. Uh, heel gedoe, een heel tafereel eromheen. En uh, let maar op mijn worden, er zullen nog veel, heel veel dingen loskomen. Het is wel triest hoor. Triest. Ja, ik vind ook, ik, vind, ja, God, ja, ik, ik heb zelf ook, ik, ik heb niet zo heel veel romantische gevoelens... bij wielrennen en zo, wat, wat veel mensen toch wel hebben. En, maar je ziet toch, zoals hier op de zaak loopt... Gio is toch een beetje met de ziel onder zijn arm uh, door het pand heen. Want ja, dat is toch, dat is toch wel, die, die sport wordt eigenlijk op deze manier kapot gemaakt, uh, heb ik wel het idee. Ja, die sport wordt zeker kapot gemaakt. En kijk, er gaat heel veel geld er, uh, erin om, hoor. laat dat duidelijk zijn. En nu met uh, dat, uh, dat hele gedoe rond uh, Armstrong, ja, het doet ontzettend veel stof op. Hoor. Iedereen komt in beweging, mensen die hun mening geven. Ja, mensen die niet willen praten, maar uh, kort samengevat, joh, als je goed gaat doordenken, niet dat ik het... Uh, Elke dag volgen, of wat dan ook, is weer overdreven. Maar nogmaals, het was voor mij geen nieuws. Nee. Laten we gaan praten over voetbal. Daar, uh, uh, daar heb je nog meer verstand van. En uh, ja, Het is de week van, uh, van het Nederlands zelf. We spelen twee kwalificatiewedstrijden. En we hebben er al eentje gespeeld tegen Andorra. Nou, dat was smullen, hè? Weet je? Nederland, nou ja, dat doet op een hele grappige manier uit. Heel kort door. Kijk, Nederland heeft gedaan wat het moest doen. Niet falen, maar die punten binnenhalen. Het is gebeurd. En... Het was geen sprakkelijk voetbal. Uh, Andorra werkte niet mee. Men speelde achter de bal aan. Zo min uh, mogelijk de tegenstander laten voetballen. In het begin uh, leek het uh, hoopvol. Maar goed, 2-0 bij de rust. En na de hervatting zorgde met name uh, Ruben Schaken voor de derde goal. Heel opmerkelijk trouwens van deze jongen. Want hij is 30 jaar. Ja, ja, ja. En hij wordt opgeroepen. Er zijn weinig spelers die op deze leeftijd nog worden opgeroepen. Voor het nationale elftal. Hij pikt een goaltje mee. Louis hield wat spelers aan de kant van Rijn, Narsingen, van Persie. Uh, ja, kijk, dinsdag is het verhaal anders. Dan is de tegenstander anders, de plek is anders. Kortom, het is een andere wedstrijd. En kom je uit Boekarest met de drie knikkers in de tas terug op Schiphol? Kijk, dan is Brazilië heel dichtbij. En na dinsdagavond je rond de klok van 11.00, we weten waar Nederland staat en Vaghal, die doet het op dit moment heel goed. Ja, en... vind je ja, dat, die, dat die, uh, want hij, want hij, hij verloor geloof ik de eerste wedstrijd, dat was een vriendschappelijke ja. wedstrijd. En daarna heeft hij niet meer verloren, die paar wedstrijden. Maar jij vindt dat hij het goed doet, dat hij het goed oppakt, uh, na, na de bakel van, het, uh, van het, uh, het EK voetbal. Kijk, wat er allemaal gebeurd is, we weten wat er allemaal gebeurd is, om het zo te zeggen met het Nederlands elftal. Um, Van Gaal die wordt binnengehaald. Kijk, uh, ik, zeg, ik blijf het zeggen hoor. Um, hij doet het goed. Uh, Van Gaal, hij oogt anders, hij komt anders over. Hij heeft heel uh, goed over nagedacht voor die begon aan deze klus. Omdat hij al een keer bondscoach geweest is. Hij heeft behoorlijk materiaal. En die klik, die klik, die moet er zijn. Hoe ga je met die spelers om? Ja, in feite hoef je die jongens niets meer te leren. Maar uh, Louis gaat op dit moment lekker. Uh, dinsdag moet uh, blijken. Uh, Waar hij dus zal staan met het Nederlands erfstal. Want het is een heel andere wedstrijd als die wedstrijd tegen, tegen uh, Andorra. En Van Gaal is een dikke maand geleden, zelfs in Brazilië geweest, wat we weten. om alvast te gaan kijken naar ja, uh, een, een accommodatie. Ja, hotel. Ja. ja, dus, weet je, heel kort hoor. Um, hij heeft uh, die zaak aangepakt. Hij heeft nogmaals heel goed materiaal. En kijk, er zullen altijd discussies zijn, critici uh, vanaf de zijlijn. En, want je krijgt weer uh, dinsdag dat gedoe van, uh, van Persi en, uh, en Huntelaar. Kijk, snijder is, nou, uh, is uh, nu geblaseerd. Het zal een tijdje duren. Maar goed, er zijn geen WK-kwalificatiewedstrijden uh, uh, dit jaar meer. Ik denk er is nog één vriendschappelijke ontmoeting... dik over een maand uh, tegen, tegen de Duitsers. Okay. Dat is ook een flinke. Maar goed, ja. dat is allemaal vriendschappelijk. Maar... Als ik Louis heel kort moet omschrijven... hij heeft het tot op dit moment goed gedaan. Hij heeft die jongens uh, goed, uh, goed onder controle. En die klik is ook oh, zo belangrijk. Ja. Je moet dat gedoe ja. niet hebben wat hij jaar geleden gehad heeft. Nu uh, is uh, Ruben Schaken, we hadden het net al even over... die is afgehaakt gisteravond, knieklachten. Hij uh, raakte geblesseerd en, uh, en kan waarschijnlijk niet meedoen tegen, tegen Roemenië. Dat is vervelend, maar er zijn nu weer twee nieuwe mensen opgeroepen. Elia en Jordi Klaasi. Ja. En die laatste die speelt bij Feyenoord. En dat is, Feyenoord is hofleverancier ineens van het Nederlands Elftal lijkt het wel hè? Uh, even Lucie, zei ze Die speler die geblesseerd was, is het, is het geen viergever? Uh, oh je hebt gelijk inderdaad. Ja, maar nou, nee, ja, ja viergever. Maar ik, ik zie hier ook staan dat ook Ruben Schaken? Ook schaken, oh, ja, schaken, schaken, ja het is beide. Het oh dat is heel ja, jammer. Nee. Dat is heel jammer. Ja. Um, wat je zo net zei, Feyenoord is uh, leverancier. Um, ja, die jongens die zijn opgeroepen. en Je uh, noemde dus zo net ook eentje uh, Jordi Klaasie. Mm -hmm. uh, Klaas is een, is, een, ja, is een hele goede voetballer. Kijk, hij heeft zijn lengte niet mee, maar vanaf het middenveld uh, doet hij zijn werk heel goed bij, uh, bij uh, Feyenoord. En wat betreft Jan Maat op de flank, ik weet niet of Jan Maat de komende dinsdag zal, uh, zal spelen, want ja, hij, uh, Louis heeft wat jongens aan de kant gehouden. En ja, die, die, dat oproepen van Elia, joh, dat, uh, dat verbaast me wel, want dat had ik nou niet gedacht. Kijk, hij heeft nog genoeg spelers in huis hoor voor uh, die wedstrijd tegen Roemenië. maar ja God, voor de zekerheid. Maar het is jammer voor viergever en uh, ja, ja. Uh, Ruben Schaker, want uh, ja, de competitie die gaat het uh, komend weekend gewoon weer door. En ik denk voor Feyenoord zal dit een aderlating zijn. En ik hoop niet dat die blessure heel, heel ernstig is. Maar goed, hij heeft zijn debuut gemaakt. 30 jaar, een goal meepikken. Dat is altijd ja, een leuk binnenkomersje voor een speler. Nou, laten we, hopen, laten we hopen dat het mee gaat vallen. Dat zou, dat zou mooi zijn. Dankjewel Ferdinand weer voor deze week. We gaan naar uh, dinsdag naar kijken naar Nederland-Roemenië. Voor Roemenië-Nederland is het. Om 8 uur begint die wedstrijd in het Stadionul National Arena in Roemenië. Dus Dankjewel Ferdinand. Oké, okay, bedankt dat ik er mag zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag voor jullie allemaal. en Tot de volgende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 World. Jacqueline Govaert. Jacqueline heet ze uh, als artiest. Was natuurlijk de zangeres van Cressip vroeger. De echte showbizgeruchten. Die hoor je hier in start in dit programma. Onze eigen roddelkoning. Anoniem en wel. Neem ze met je door. Lindsay Lohan hoeft gelukkig niet ver te zoeken als haar cocaïnevoorraad op is, want nu is uitgekomen dat haar moeder ook regelmatig voor Sneeuwwitje speelt. Ja, en die voormalige actrice heeft dan ook nog slaande ruzie met haar eigen verwerker, omdat er nog een lening openstaat van 30.000 dollar die moeder Lohan maar niet wil betalen. Hopelijk is deze familie Vete snel voorbij en viert familie Lohan een witte kerst. Patty Bart, smak van de duikplank, heeft naast een dikke lip ook nieuw werk opgeleverd. Producent Reinhard Oerlemans heeft door het fragment zijn format aan vele landen verkocht en is dus erg blij met Patty. Zo blij dat Arnie een nieuw tv-programma aan het maken is met Patty en Meditiva, Gerard Joling in de hoofdrol. Dit zal een mix worden tussen Diva's Draaien Door en Over de Vloer. Ja, zo te zien zijn we nog steeds niet van Patty af. Alina Rijn is bang voor een strenge winter. De voorzorgsmaatregelen die ze neemt zijn dan ook drastisch te noemen. Ze stapt af van het schoonheidsideaal en hangt haar scheermesje in de wilgen. Ja, er is toch een kerel die mij wil, dus waarom zou ik mij dan nog schoon en toonbaar houden? Al dus de wanhopige actrice. Tja, Alina, met zo'n instelling blijf je natuurlijk alleen. Barbie kan alle drukte rond haar baby in real Life Soap niet meer aan en zit overspannen thuis. En dat terwijl ze het afgelopen jaar ook al thuis heeft gezeten... Alle commotie rond haar baby Angelina en de bar van Manlief... zijn de hoogblonde dame te veel geworden. Misschien dat Nederland dan nu ook even verlost is van Barbie. Manlief Michael zoekt nu naar andere manieren om de kassa te laten rinkelen. Ja, en die Barbie die is ook nog eens een keertje boos op de SGP. Die partij die namelijk kritiek op haar programma Barbie's Baby. De SGP vindt dat de reality sterren haar man Michael... hun pasgeboren dochtertje uitbuiten voor roem en geld. Maar dat is niet waar, zegt Barbie in RTL Boulevard. Wij zijn goede ouders voor haar. Nou, ik vind het wel heel erg leuk, omdat ze gewoon alles laten zien, maar op een nette manier. En ze zijn misschien wat anders als andere mensen, maar ze laten het wel zien. En ze doen het wel op een liefdevolle manier, dus ik vind het niet zo slecht. Ik vind het wel leuk om te zien. Ja, ik vind het een uh, bijzondere asociale uh, verschijning. Uh. En dat ze dat zo meteen hebben gehouden, vind ik, uh, ja, aangetriest. Nou, volgens mij hoort dat voor jezelf te zijn en niet voor... Uh, de hele buitenwereld. Ik vraag me af voor wie je dat dan doet. Ja, het zag er heel erg leuk uit en lief uit. En je zag gewoon hoe ze straalde op tv. Maar mijn mening is dat ik het zelf nooit laten zou doen. Um, ja, dat ze met een hele houden op de tv gaat, vind ik eigenlijk helemaal tien keer niks. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Op zich doet het wel slim, want ze verdienen ontzettend veel geld mee. Maar het feit dat de mensen dit ontzettend leuk vinden om te zien, dat zegt uh, heel veel over het kanaal die deze uitzendingen verzorgt. Mocht je nou denken, waar hebben jullie het eigenlijk over? Barbies Baby, ik heb dat programma nog nooit gezien. Nou, dan moet je misschien eens een keertje gaan kijken. Kun je lekker meepraten? Dat kan uh, komende dinsdag om half negen op RTL 5. En wat je nog meer moet kijken, dat hoor je zo meteen in Kijkcijfer Bingo. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. with twist of both of you. So come on, baby be the one to show you I'm the one who wants to be with you deep inside Achter, In 2009 waren ze nog druk bezig met een reunion tour. En ik zat een beetje te zoeken van, nou, waar is Mr. Big nou dan weer gebleven? Maar ja, er was eigenlijk weinig nieuws over, hoor. De site is ook al heel lang niet upgedate. En het enige wat je ziet is een album dat ze een tijdje geleden hebben uitgebracht. En op dat album staat uh, als uh, hoes, hè, als album hoes, een vliegend varken. Ja. Start. Start. Luk ik denk. Zo is het, hè? We to be with you. Je luistert naar start. Een hele goede morgen. Dit is Radio 1. Eens even kijken wat de trending topic is op Twitter. Nou, Festiland. Dat is een uh, super tentenkamp vol met entertainment, vertier en verstrooiing voor iedereen met trommelvliezen, pupillen en smaakpapillen. Tenminste, dat zegt het festival zelf natuurlijk. Het is in Vogeluden. En je kan er nog een tour. De kick speelt vandaag. En ook die uh, langharige jointroker Armand. Altijd leuk. Hashtag College Tour is trending topic. Net als hashtag koefnoen. Noen. Uh, Willem Hollede was natuurlijk de gast in College Tour. Dat heb je ongetwijfeld gekeken. Gisteren was Koef Noen op televisie. En in dat programma een persiflage van Willem Holleden. Mijn naam is Willem Holleden en Ik zal vanavond alle vragen beantwoorden die gisteren uit college toe zijn geknipt. Het was een hele leuke aflevering. Je moet hem zeker even terug gaan kijken. Dat kan via uitzendinggemist.nl. En dan ook nog training topic Doemaar. Hashtag Doemaar Die speelde gisteren hun eerste optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Dat is de Symfonica in Rosso 2012. En ze spelen komende week nog drie dagen. Dat zijn geloof ik nog er staat beschikbaar 17, 19 en 20 oktober nog te zien. Doe maar dus in het Gelderdoom met Symfonica im Rosso. Kijken we nog even naar de buien? Scan is het nog ergens aan het regenen? Jazeker, het regent behoorlijk in Nederland. Vooral in het noordwesten van ons land is er heel veel regen. Kijkcijfer bingo. Wat gaan we de komende week allemaal bekijken op tv... en misschien ook wel op je computer? Er is maar één man die dat weet... en dat is onze televisie-goeroe... Bart Hallerman, Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent televisieguru geworden. Waar gaan we naar kijken? Eerste programma, graag. Dat wordt. Uh, hoe, hoe goed uh, is jouw relatie met je schoonouders? Oh, nou, best goed eigenlijk. Nou, er zijn mensen, er zijn mensen die niet zo'n goede relatie hebben met de schoonouders. En er heeft Net 5 een heel programma over gemaakt. Het heet Schoonloeders. Ja, leuke woordspeling. <laughs> Schoonloeders. Ja, ik had het zelf niet beter kunnen verzinnen. Nee. Uh, en dat is een programma waarin ze dus uh, pasgetrouwde stelletjes uh, volgen. En daarmee eigenlijk een beetje proberen ja, de relatie die zij hebben met hun schoonouders. Dus met hun, hun kerstverse schoonouders. Zowel van, uh, van de mannelijke als de vrouwelijke kant. Uh, uh, uh, een beetje onder de loep te nemen. Dus het is een soort reality serie. Maar dan over de relatie tussen nou, ja, schoonouders en hun schoondochters. Schoonzonen. Het lijkt een beetje op dat programma wat uh, RTL geloof ik of SBS uitzond. Uh, Wie trouwt mijn zoon? Ja, maar dat was echt een zoektocht waarbij natuurlijk iemand nog op zoek was naar een partner en daarbij eigenlijk een beetje hulp kreeg van, uh, van uh, zijn of haar moeder of vader. Uh, en dit is echt wel, dit gaat echt puur en alleen over die relatie weet je wel, met, je, met je schoonouders. Dus het, het, het volgt echt een aantal mensen uh, waarvan ze eigenlijk van tevoren natuurlijk al wel weten dat die relatie niet helemaal goed is. Dus het wordt weer uh, heerlijk. Alle, alle clichés van de, de hekserige schoonmoeder uh, en de, de labbekakkerige schoonvader worden allemaal weer uit de kast getrokken. Dus ik, volgens mij worden. een Heel leuk programma om naar te kijken. Een klassiek realityprogramma om te volgen. Schoonloeders, waar is het te zien en hoeveel mensen gaan kijken? Dat is uh, komende maandagavond om vijf voor half elf. Ik weet het, is laat op net vijf. Want ja, welke andere zender kan dit soort programma's uit gaan zenden? <laughs> um, nou ja, omdat ik al zei, net vijf, het, het is laat. Uh, als het er 270.000 kijkers zijn, dan vind ik het al heel wat. Een mooie gok. 270.000 kijkers voor Schoonloeders. Wat is het uh, tweede programma? Dat is geen programma, dat is een film en dat is wel een hele legendarische film. Het is een film uit 2001 en hij komt, komende week komt hij op televisie, namelijk komende dinsdag om half negen, RTL 7 zendt hem uit. Uh, en dat is de film Lander. Ik weet niet, heb je die ooit gezien? Ja, die, dat ik geloof van wel, maar ik kan me niet meer zo goed herinneren. Het is een hele rare film uh, uh, uh, met Ben Stiller in de hoofdrol en met uh, ja. Owen Wilson. Zij spelen allebei spelen zijn mannelijke modellen. Uh, Zoelander is de, de, de hoofdpersoon. Dat is dan gespeeld door Ben Stiller. En dat is een, ja, een mannelijk model die eigenlijk maar. Één, één gezichtsuitdrukking heeft als hij op de foto moet. Maar uh, die gezichtsuitdrukking wel 500 verschillende namen geeft. En eigenlijk voor zijn gevoel ook nou ja, veel meer kan dan dat hij eigenlijk kan. Weet je, Het is een beetje de spotdrijven met de hele modewereld. Met uh, de modellenwereld. Dat, dat, uh, uh, dat ze net doen alsof die mensen heel veel moeten doen. Maar dat het uiteindelijk toch een kwestie is van... Nou ja, één keer leuk lachen naar de camera terwijl je een, een bak aan hebt. Dat is eigenlijk, is dat eigenlijk genoeg. Ja. Er zit nog een heel raar plot onder met Wilf. Farrell als een, nou ja, een soort megalomane modeontwerper... die de wereld wil overnemen. Het verhaal slaat ook helemaal nergens op. Het leuke is wel dat... Uh, uh, dit is een film uit 2001, maar dat er dus in 2014 een vervolg uh, op deze film komt. Zoolander okay. 2. Ze hebben nog geen idee waar het over gaat. De, de, alle acteurs willen weer heel graag meedoen. Het is echt een, een ontzettend flauwe film. Het leuke is de vader van Ben Stiller, die je misschien wel kent uit de serie Kings, uh, King of Queens, ja. die, uh, die uh, speelt ook mee in deze film. Hilarische rol. Uh, komende dinsdagavond, half negen, RTL 7 en... Uh, ik zeg 400.000 kijkers. 400.000 kijkers voor Zoolander. Als je denkt dat het er meer zijn of minder... dan moet je dat even laten weten via mijn Twitter. Twitter.com slash Bart, hebben we nog wat te downloaden? Uiteraard, uiteraard. Net nieuwe serie. Gloedje nieuw. Ik heb hem vanochtend... Uh, uh, de eerste aflevering al mogen zien. Want net uitgezonden in Amerika... Um, Arrow. Ja. Het is een serie gebaseerd op een, een uh, stripboek, de Green Arrows van DC Comics, ook de bedenkers van, uh, van Batman. En het gaat over een, uh, de zoon van een, een miljardair die uh, samen met zijn vader uh, uh, uh, op een jacht zit, dat het jacht vergaat. En uh, hij, die, die zoon is eigenlijk de enige overleving. Die zit vijf jaar lang op een onbewoond eiland. En nou ja, om daar te overleven moet hij allemaal, uh, uh, nou ja, weet je, moet hij leren jagen. Dat soort dingen allemaal. Daarbij. Dat zien we allemaal eigenlijk heel snel. Want wat het, eigenlijk, het begint eigenlijk de serie met dat hij gevonden wordt. En dat hij dus na vijf jaar terugkeert naar de stad en daar eigenlijk... Uh, uh, hij, hij stond eigenlijk een beetje bekend... als een soort verwend miljardairszoontje... die niks anders deed dan een beetje feesten. Weet je wel? Een beetje de mannelijke Paris Hilton, zullen we maar noemen. Uh, oh. Niet altijd intelligent. En hij is terug. Heeft natuurlijk in die vijf jaar ontzettend veel meegemaakt. En is eigenlijk vastbesloten om zijn stad... Hè, à la Batman... eigenlijk uh, uh, te helpen... Uh, van, hem, van, de, van de misdaad af te komen. Aha. En daar zit nog een soort verhaal achter... dat hij dat eigenlijk een beetje doet... om zijn vader te eren. Nou ja, dat, dat komt allemaal de komende aflevering allemaal wel... De eerste aflevering is natuurlijk puur en alleen even dat we kennis maken met hem... en dat we alvast al een voorproefje krijgen op wat hij kan. Hij kan, zoals de naam al doet vermoeden, heel goed boogschieten. Uh, uh, hij, uh, vliegt, uh, hij, kan, hij kan niet vliegen, hoor. Hij, hij, hij springt over muren, dat soort dingen. Allemaal heel atletisch. En uh, slaat mensen zonder pardon uh, bewusteloos. Hm. Maar doet het allemaal voor een goed doel. En dan is er nog een subplotje met dat zijn... Hij had de, de zus van zijn vriendin meegenomen op die boot. Ja, die zus hoor. is opgekomen. Nou ja, dat is allemaal, weet je, er zit allemaal een heel psychologisch verhaal <laughs> zit er nog achter. Maar dat wordt allemaal de komende weken nog wel uitge, uitgediept. Arrow, ga het kijken. Ik zet een link op mijn eigen Twitter-adres. Dan kun je hem zelf ook downloaden. Uh, Twitter.com. Slash Luke vind je een linkje naar Arrow. Dankjewel Bart en tot later weer. En tot later. Hello, Innocence. Though it seems like we've been friends And I'm finishing Misschien zijn wij niet de enige, maar wij zaten te denken... wat is er toch gebeurd met Jamie Callum? Nou, uh, die is lekker bezig. Hij gaat namelijk samenwerken met de Nederlandse DJ Sander Kleinenberg. En dan, uh, nou, als je niet helemaal in To The Dance bent, dan ken je die man natuurlijk niet. Maar dat is een grote jongen, hoor. Die heeft inmiddels al 55.000 volgers op Twitter. Nou, dan ben je al wel iemand. En hij maakt ook echt hit na hit na hit na hit na hit. En dan vooral in de clubs natuurlijk Sander Kleinenberg. En hij heeft dus nu een plaatje opgenomen, of gaat hij nog doen, met uh, Jamie Cullum. Dus die is binnenkort weer terug. En uh, ik vermoed dat je hem niet al te vaak gaat horen hier op uh, Radio 1... Maar wellicht op andere zinnen, dus of kun je hem downloaden via iTunes of zo. De erg zit alweer een tijdje in de maand en dat betekent meer dan ziekte en verkoudheid alleen. De oliebollenkramen poppen namelijk als paddenstoelen uit de grond. Ton heeft een kraam bij station Amsterdam-Slotendijk en hij neemt je mee zijn kraam in. Goedemorgen. appelflap. Ik heb wel een appel bij je. De appelflappen komen volgende week pas. Je bedoelt met zijn gat erin, toch? Ja. Die oude witte appelflappen. Die komen volgende week. Moet ze nog even plukken. Elke dag gewoon zeven dagen in de week, dus zaterdag als zondag. Mijn zussen beginnen we smorgels, dan gaan we een beetje beginnen. Om zeven uur ligt er een handel op de toonbank, Voordat alles een beetje rijdt en zeilt, anders naar je zinnet, is het half tien, tien uur. Dan mijn zuster blijft dan hier en dan ga ik weer even spullen naar de macro en naar de en dat Even bevoorrading halen tot zes uur. Dus dan kom ik weer hierheen, dus altijd voordat ik thuis ben, is het half negen, negen uur. Oh, alsjeblieft. Goed En een prettige dag verder. Ik krijg nog geld terug. Dankjewel. Ja, hoe lang moet ik dit nog doen? Ja, dat nog niet. Het ligt aan de regering. Mogen we tot 65 of 67? Kijk, je moet, wij moeten sowieso zorgen voor onze eigen achterafie. Want niemand, wij hebben geen potje waar we kunnen pakken. Ik ga, ik ga niet bij iemand in land is. Dat zou ik ook niet doen. Ook meer. Ik heb vroeger altijd, altijd mijn geld kunnen verdienen. Er is, want er is genoeg te doen. Maar Je moet zelf wel willen. Al ga je z'n twee krantenwijken lopen of uh, ja, ga je langs de, straat, langs de weg uh, venten. faunsbakken uh, vu langs gaan naar oud ijzer. Dan is er altijd wel wat te verdienen. en Je moet wel zelf willen. Ja, nu. Uh, chocoladedip. Ik heb hier het bordje voor. We oh, kunnen ja. die chocolaatjes kunnen er even in. die erin, die zitten er al in. Even die decoratiepoeier even pakken. Die staat eronder, achterin helemaal. decoratiepoeier. Met je burgermeesters en je reizigers. Dus ik was een burger en is er ingerold eigenlijk in, in een familie met de Oude Het Blijft altijd een familiebedrijf. Het, is gewoon, ja, het, is, het zit bij ons in, dus we zeggen altijd zo. Het moet in de familie blijven alles. Het zijn ook weer meestal neefjes en nichtjes van elkaar. En die helpen elkaar gewoon allemaal. En tegen de familie ja, dan kun je gewoon een beetje lekker snouwen. Dan pep ze nog een beetje lekker op. Dus dan ga je toch een beetje tegen hart tegen hart. En dat is toch even de kick die je krijgt dan. Alles wat hier ligt, maken we zelf. Dus... Thea, klant! Ja, ik laat het Wacht dus. even. Ja. Over zijn uit, hè? Druk de twee knoppen? Even indrukken, die twee knoppen. Die twee. Die ja, allebei. Allebei. Ja. Ja, nou, zoals ook sommige mensen de hele dag... Nou, nou, nou ik moet er niet aan denken. Dat is morgens, dat ik naar kantoor ga. en de hele dag in dat kantoor zitten. Van negen tot vijf. En ze denken bij mij, nou, ik haal die muren eruit. Echt, ik zal gek worden. Ik moet echt buitenlucht hebben. Echt waar. Pak pakje even... Laat die doos even die chocolade voor die wafels, chocoladewafels te maken. wafels Wafels, ja, zakjes wafels. Kunnen we chocoladewafels maken? Wij zijn niet van die bankleggers, wij zijn gewoon ja, doorgaan. Dus vroeger is dat van uh, vroeger uit al is dat, dat is je meegegeven, maar ja, tegenwoordig is dat niet meer. 26 oktober en iedereen zit er een beetje op te wachten. De nieuwe James Bond film Skyfall. Je hoorde Adele met de titelschrik van Skyfall. Start, luk ik denk... Goedemorgen, het is kwart voor zeven. Je luistert naar Radio 1. Dit is start Koen Weiland. werd afgelopen jaar vierde op het wereldkampioenschap FIFA. Dat is een voetbalspel op de computer. Je hebt het vast wel eens een keertje gezien en misschien ook wel gespeeld. En vandaag gaat hij zich als uh, wederom proberen te plaatsen... voor het wereldkampioenschap in Parijs. Koen, goedemorgen. Hele goedemorgen. Goedemorgen, ja. Op het uh, ESWC Benelux, daar ga je het opnemen tegen andere gamers. Wat, wat is dat, dat ESW Benelux? Ja, de ESWC Benelux, dat is uh, het kwalificatietournooi voor spelers uit de Benelux. Om inderdaad zo te proberen om weer op het hoofdtoernooi in Parijs terecht te komen. Aha. En uh, speel je dan alleen FIFA daar of zijn er ook andere games die worden gespeeld? Nou ja, ik speel alleen FIFA. Dat is mijn specialiteit. Dat is ja. eigenlijk ook uh, het enige spel dat ik speel. Mm -hmm. Maar er worden inderdaad ook andere games gespeeld. En dan moet je denken aan Trackmania. Het is een uh, race-spel. En Starcraft, het is een spel dat ik uh, niet helemaal begrijp. Maar goed, uh, er worden inderdaad ook andere spellen gespeeld. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen die nu luisteren... een beetje abstract is wat je daar eigenlijk gaat doen. Want uh, ja, je speelt een computerspel. En is het dan een, een uh, speel je dan echt een wedstrijd tegen elkaar? FIFA is een voetbalspel trouwens, voor de duidelijkheid. Je speelt gewoon een wedstrijd tegen andere gamers. Ja, klopt helemaal. Uh, ja, precies zoals je het zegt. Ik speel uh, een voetbalwedstrijd tegen iemand anders. We besturen allebei een team. En uh, ja, het, het lijkt gewoon ondertussen heel erg op echt voetbal, dus uh, waarschijnlijk is het niet eens zo moeilijk te volgen voor de voor de meeste kijkers, ook de mensen die FIFA normaal helemaal niet volgen. Ja. Het, is, uh, het lijkt echt op uh, echt voetbal ondertussen. Ja, en, en, en betekent dat dan ook dat jij dan uh, voor een, uh, een beeldscherm zit en dat er ook allemaal publiek achter je zit, die meekijkt naar een groot scherm? Uh, ja, zeker in Parijs was dat wel het geval inderdaad, toen ik daar vorig jaar speelde. Dan zit je ook op het podium tegen mijn tegenstander zit dan, met commentatoren erbij en een publiek van uh, tussen de vijf en 10.000 man zit er dan. Wauw. Ja. Rond de 10.000 man kijken dan naar hoe jij een potje voetbal speelt eigenlijk digitaal? Ja, die kijken dan inderdaad <laughs> naar, uh, naar, ja, naar alle games, niet alleen naar mij, maar ja. daarna ook naar, uh, naar dus bijvoorbeeld uh, ja, Counter-Strike wordt er dan aangespeeld. Ja. En vandaag zal het, uh, tot het publiek wel meevallen, er uh, mogen niet heel veel man op locatie komen. Maar alles is wel live volgens via myefwc.nl live. Dan kun je meekijken met jou. En, en hoe, ja. wanneer wist jij van, hé hey, verrek, ik ben goed in dit spelletje? Um, ja, nou eigenlijk was dat uh, toen de online functies erbij kwamen, toen ik een Playstation 3 kocht, ben ik een beetje online gaan spelen en toen merkte ik dat ik gewoon heel erg fanatiek ben. Dat ik echt heel slecht tegen mijn verlies kan en ja, zo werd ik eigenlijk steeds beter. Ja. Maar dan, dat, dat, dat, dat, dat kan ook uitlopen, bij jou is het uitgelopen in een, in een, in een, nou, een mooie gamecarrière eigenlijk, maar het kan ook uitlopen in een, in een, in een, een gameverslaving natuurlijk. Dat je de hele dag alleen nog maar zit te gamen op je kamer, dat je eigenlijk niet zo heel goed bent, maar dat je het toch wel leuk vindt en maar blijf spelen en spelen. Ja, ja dat, dat, dat had uh, je inderdaad ook gekund. Dus uh, <laughs> had alle kanten op kunnen gaan. <laughs> ja, misschien wel, ja. Maar ja. Nou, ja, goed, ik heb mezelf in elk geval altijd proberen te verbeteren. En uh, nou ja goed, ik heb gewoon uh, verder een normaal leven. Ik studeer ook gewoon uh, in Nijmegen. En ja. uh, ik heb uh, genoeg vrienden, dus daar hoef ik <laughs> niet hier over te maken. Hoor. Ja. Spelen die vrienden ook nog eens tegen jou of, uh, of durven ze dat niet meer? Uh, nou, weinig van mijn vrienden, weinig van mijn vrienden. Ik denk dat ze dat, uh, dat, ze dat niet meer aandurven ondertussen te doen. Nee, je moet wel een beetje leuk voor hen blijven ook natuurlijk. Ja, ja uh, uh, uh, maak je een kans vandaag om, uh, om je te plaatsen voor het WK? Uh, ja, als titelverdediger uh, ja, moet je natuurlijk niet ontkennen dat je altijd uh, bij de kans hoort. Nee. Maar het, uh, ja, het wordt zeker geen, uh, geen ABC'tje zeg maar. Het wordt wel lastig genoeg vandaag. En met welk team speel je dan? Ik ga met Real Madrid spelen. Real Madrid. Zou ik ook doen als ik jou was. Dat lijkt, me, ja, dat, dat ja. lijkt, dat lijkt mij ook in game, op game niveau een vrij goede ploeg. Dus uh, dat lijkt mij een verstandige keuze uiteindelijk. Ja, absoluut. Ja. <laughs> Koen Weijland, dankjewel. En uh, we kunnen jou dus volgen. meekijken naar jouw wedstrijden via ja. www.myeswc.nl. Dankjewel en ontzettend veel succes. En ik hoop dat je je plaatst voor het WK. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel, uh, dag Koen. Oké, okay, doei. Uh, dat is dus vanmiddag. Uh, die speelt dus veel computerspelletjes, Koen. Maar waar speelde jij nou vroeger mee? Twan van BNN University ging de straat op en vroeg dat. Barbies vooral en uh, oh. Oh, stoepkrijt, dat soort dingen. Beetje... Uh, technisch Lego, Lego en uh, om een crossfiets op de hei. Barbies. buitenspelen alleen maar eigenlijk. Uh, vroeger speelde ik uh, met, vaak met Playmobil eigenlijk. Gewoon de, de eilanden, uh, knex, waar je hele torens van kon bouwen en achtbanen. En ja, God, en Lego natuurlijk, dat heeft iedereen volgens mij wel gespeeld. Ik speelde altijd met uh, Lego gewoon en uh, gewoon raceauto's, gewoon uh, ja, eigenlijk een soort race en dan met auto's. Auto's? Ja, blokken en zo, uh, ja, torens bouwen, dat soort dingen, voetballen veel buiten nog, maar uh, ja, ook met Lego. Duplo's gewoon een van die gebouwtjes en zo. Ik speelde vroeger met Lego en Meccano en ja dingen bouwen. Gia Joe. Oh, uh, ik speelde vaak met de Barbies. En, en wat speelde je dan maakte je gezinnetjes of, of nou ging je zo het waren hele grote drama's altijd. Ja. Nou, iedereen die speelde dus wel eens met Lego. Aanstaande woensdag begint is Wolle voor de twaalfde keer uh, het grootste Lego evenement van de wereld. Twan die ging langs bij Lego Club de Bouwsteen en hielp mee met de voorbereiding. We staan nu in een, in een hele grote lood. Er liggen hier heel veel uh, Lego-steentjes en ik zie heel veel verschillende bakken. En um, elke bak ligt een andere kleur steen in. Hoeveel steentjes liggen hier ongeveer opgeborgen? Uh, ja, hoeveel steentjes? Ja, van kleine hebben we zo'n hele grote bakken vol van. Dus ik denk dat hier van zo'n kleine 4 à 5 miljoen stenen meer. 4 à 5 miljoen stenen? Ja. Nou, en uh, de Lego-world Zwolle komt er weer aan. Ik zie hier voor me allemaal. Uh, Heel veel verschillende kleine tafels met projectjes erop. en onderin een hele grote rode, rode brug. Mm -hmm. Die komt mij heel bekend voor. Wat, wat is het voor brug? Dat is de Hanselijnbrug, die dicht bij Zwolle ligt, zo'n rode uh, over de ijssel heen gaat. Ja, dat is het geluid collega's. Dat is het geluid collega, ja. We gaan nu de pijlers van de brug, zeg ik dat goed, de pijlers van de brug, die gaan we nu nabouwen. Wat is het belangrijkste waar ik op ga letten? Nou, de, de vorm is altijd de eerste belangrijkste en daar moet je een, keer een bepaalde gevoel en vorming in krijgen. Hoe gek het ook klinkt, je lijkt wel een beeld houden. Want je hebt natuurlijk evenstenen zoals wij dat zeggen, en onder evenstenen. En je kunt niet zomaar stenen gebruiken, want dan heb je geen verband. Dat te zien, dat is eigenlijk je twee gezichtsverhouding die je moet hebben met je twee ogen... Uh, niet alleen diepte, maar ook die, die, die vorm die maak jij met je uh, hoofd. Nou, heb ik De onderkant van, uh, van de pilaar heb ik al uh, redelijk afgemaakt. Ga ik de goede kant op? Je gaat zeker eens de goede kant op. Uh, je, je ziet ook dat uh, het steeds iets verandert... doordat je uh, ja, van, van de ene kant hetzelfde blijft... en de andere kant moet, uh, met één nopje moet verlengen. Maar eigenlijk ook weer korter wordt... want bovenaan moet hij steeds smaller worden. En ja, de ene kant loopt stijler dan aan de andere kant. En ja, los het maar eens op, zeg ik dan. Uh... <laughs> en, en heb ik het Lego talent een beetje te pakken? Ja, ik vond wel dat je uh, al gauw in de gaten zag hoe je dus het magische woord... het verband erin moet houden, zodat je stevigheid houdt. Nou, ik, ik, ik ga snel verder met uh, de pilaar afbouwen. Zo, nou, mijn, uh, mijn pijler die is af. Ben je een beetje tevreden? Heb ik het een beetje goed gedaan? Ja, zeker. Het, uh, het is helemaal zo zult. Maar toch zie je nog dat je hier en daar je krachten niet goed hebt verdeeld. Want je ziet hier een spleetje, zie je dat? Ja, ik zie, ik zie dat een paar kleine spleetjes. Nu kost het mij eigenlijk bijna een hamerwerk om ze allemaal goed op elkaar te krijgen. Nou, nou excuus daarvoor. Ik, ik heb mijn best gedaan. Ik ga, ik ga zelf maar even weer spelen. Ik voel me weer helemaal kind. Dankjewel. wel. <laughs> Falling for You, hier op Radio 1. Start. Radio 1, Falling for You Tot zover start, waarin Dick van BNN University een scheidsrechter testte op kennis en conditie. Wat was het laatste internationale optreden van de Italiaanse scheidsrechter Pierluigi Colina? Volgens mij was dat het WK van 2002. Ook dat is goed! Yes! Even... Uithijgen. Erik Scholtens is van Erik's prijs en Pretpagina. Al 16 jaar kan je daar gratis dingen krijgen en hij legt uit hoe hij er in 1996 mee begon. Dat wil ik ook. Tenminste, ik wil ook een site maken. Dat leek me geweldig. Dat was wat vind ik zelf eigenlijk leuk? Toen was ik al wat dvd's in Amerika aan het bestellen en of cd's en boekjes en dat soort dingen. Weet je wat? Ik ga dat soort gratis dingen. Ga ik gewoon op een site zetten. En misschien even een ander daar ook wat aan. En ik sprak met Nina die op één avond. vijf boetes kreeg. wegens belediging, fietsen zonder licht, et cetera. En toen ze sorry wilde zeggen, ging het opnieuw mis. Ik zei nog: van ja, sorry, sorry, sorry. Ik had het echt niet zo bedoeld. Ik heb gewoon te veel gedronken. En toen zeiden ze: ja. Oh uh, oh op het dus ook op. Wij feliciteren OVT van de VPRO die bestaan vandaag 20 jaar vier dit met een jubileum uitzending straks na 7 uur live vanuit het museum met Prinsenhof in Delft. Dat zover start en tot volgende week. En. En.